Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een middelbare school in Duiven in Gelderland... is vanochtend ontruimd na een uit de hand gelopen TikTok-stunt. Bij de online challenge wordt gloor gemixt met andere dingen... zodat het ontploft. Chlorine? Bij de school in Duiven ontplofte de fles met chloortabletten in een jongenstoilet. Daarbij kwam een enorme chloorbok vrij die door de hele school te ruiken was. 800 leerlingen moesten daarom ruim een uur buiten wachten. De school is boos. Het is al de tweede keer in één week tijd dat dit gebeurt. Ze gaan aangifte doen, zeggen ze. De Oekraïense minister van Defensie heeft zijn ontslagbrief ingeleverd. President Zelensky besloot gisteren om hem weg te sturen. Mijn collega Gim van de buitenlandredactie legt uit waarom. Dat is meer een opeenstapeling van een aantal corruptieaantijgingen. Uh, dat heeft alles te maken met de miljarden aan buitenlandse steun die gegeven is in Oekraïne. Wat natuurlijk bedoeld ook was voor uh, defensie. En daar zijn een aantal dingen bij misgegaan. Uh, aankopen zijn gedaan voor een prijs die drie keer zo hoog was als de norm. Zelensky zei gisteren dat het tijd is voor een nieuwe aanpak bij het ministerie. Halsbandparkieten in parken of Amerikaanse rivierkreeften in Nederlandse slootjes. Steeds vaker komen er exotische diersoorten voor op plekken waar dat niet de bedoeling is. Onderzoekers vonden wereldwijd 37.000 planten en dieren op plaatsen waar ze niet thuishoren. Vooral in Europa gaat het hard. Ze maken zich zorgen. De exoten zorgen ervoor dat er bijna geen plek meer is voor dieren en planten die van nature op een plek leven. De spelers van Willem 2 en NAC moeten morgen opnieuw aan de bak. De wedstrijd die gisteren werd gestaakt wordt dan verder uitgespeeld. Dat gebeurt in Tilburg zonder publiek. De wedstrijd tussen de twee clubs werd dit weekend in de 54e minuut stilgelegd... omdat supporters vuurwerk en andere dingen op het veld gooiden. NAC stond op dat moment voor met 3-0. Krijg je nog het weer? Af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en behoorlijk zonnig. Tot maximaal 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. harmony Chule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame miro y él pinta El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo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 De andere, que te se apaga. Está llamando mi atención, Porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viren los ojos. La Miri se relambe. El pinta labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo Te subo a la altura. Tú dimmel te reco. Algo gaan naar de inevitable bebe tu naar de stad. vamos gaan naar de stad, we gaan naar de ni We gaan naar de stad, de stad. We no naar de stad, we dámelo por su cara se ve que se lo we gaan naar de stad. We gaan naar de Cuenta cuando pone cara mala, me rellena los peines, te bala y hasta de la corta en la sala, están enfocados en Yo tengo cálmalo y tú miras cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el. La tengo loca con él Sola se toca cuando mirándola yo le hago Het is even na drie uur op deze zonnige zaterdagmiddag, of de maandagmiddag hè, voor de herhaling, dan hoor je nog een keer deze uitzending. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag met lekkere zonnige zom zomerse klanken van uh, ja, een band uh, ja, die hoog scoort in Spanje, Benno. Oké, okay, leuk. Lekkere Spaanse muziek. Ja. Lala heet het. Lala, oh, ik meen dus lala niet te heet horen. het plaatje, ja, ja, ja, dat ja. heb je heel vaak gehoord. Ja, ja, ja. ja lala. Ja, het, is, het is mooi als je je tekst kwijt bent, dan kan je dit er altijd ingooien. Ja, lala, lala, wat uh, gaan we doen? Ja, ja, precies. Oh, wat gaan we doen? We gaan uh, naar Jan van der Leden straks. Over denk ik een minuut of tien. En dan uh, gaan we eens even horen hoe dat is met het voetbal. We spelen vandaag tegen Hoofddorp in een bekerwedstrijd. En we hebben natuurlijk, de rest van het uur... gaan we allerlei evenementjes met elkaar doornemen. Want, dames en heren, er zit weer het nodige aan te komen... zoals 9 en 10 september, volgende week dus... hebben we monumentenweekend. Nou, en dan gaan vele deuren weer voor ons open. Het is 9 en 10. 9 en 10. Ja, je zei 19. Oh, 19. Ja, een beetje snel achter elkaar, hè. 9 en 10 september. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, uh, dat, uh, nou, dat is het grootste cultuur culturele evenement van Nederland. Kijk, dat is volgende week, dus uh, ja, ja, ja. nou ja, dat uh, wordt uh, heel mooi. Gewoon weer lekker blijven luisteren naar uh, Zandvoort op zaterdag, deel 2. Een hele goede middag allemaal. Ik de radio of, aan. Die ja. er nou toch Ja, allemaal? Jij laat ook iedereen ja, binnen. Hè? Ja, ja, ja. Bart van der Meer en, uh, en uh, Hals uh, Wassenaar, dat ja, weet je het ook. wel. He. Die gaan lekker lopen fluiten. Nee, we gaan uh, luisteren naar uh, de single van uh, Billy Joel, een van... Uh, er zijn grotere hits die je nou gaat horen. Hier is de uh, Longest Time. We gaan hem helemaal voor je draaien. Dus uh, nou ja, vier minuten lang kan je van de plaat gaan genieten. Oh, daar is hij dan. Dat was uh, Billy Joel. Nu de nieuwe zinger van Rolf Sanchez. Ik loop de trap op naar de voordeur. Naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen. Die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vraag of je nog iets moet gaan halen. Voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen. Want dat weet je toch al lang. De tafel is gedekt voor twee. Je eet nog altijd met me mee. Of de zon nu hoog aan de hemel staat. Of de regen tegen de ramen slaat. Of het slecht gaat of goed. Het is of vloed. Ik denk aan jou. Of de wind zacht tegen mijn voorhoofd blaast. Of de storm haalt. Over de velden raast Waar ik op ben En wat ik ook doe Ik denk aan Bissie. Onze vrienden blijven vragen Bissie. of ik meega Met ze mee naar het café ga Maar juist tussen al die mensen Voel ik mij het meest alleen En waar buiten jouw gezicht Op mij geplakt op elke schaduw Steeds maar weer verandert In iemand anders ben je thuis in het duister, gewoon altijd om me heen? Oh, ik weet dat het niet klopt, maar zonder jou kom ik hier niet doorheen. Dus of de zon nu hoog aan de hemel staat, of de regen tegen de ramen slaat, of het slecht gaat of goed, het is zo. Dat De dag ooit komen gaat Dat jij me voor altijd achterlaat Maar voor nu voelt het goed Als ik doe wat ik doe Als ik denk aan jou Echt een uh, hele nieuwe single dit, van uh, Rolf Sanchez. En ik denk aan jou, wat een uh, mooie hit uh, gaat dit worden. Zeker weten. Nou, we gaan, uh, Benno, we gaan uh, voetballen. Lekker. Want uh, ja, dat is een hele tijd geleden, maar hier is Jan van der Leden. Ja, ja, daar is ja, hij weer. Goedemiddag, Jan. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, dat is een hele tijd geleden, Jan. Nou, zeg dat wel. Zo, is je samen geweest? Goed. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Mooi. Nou, we gaan weer beginnen met uh, voetbal. Maar we gaan uh, eerst uh, bekeren voordat de competitie komt. Ja, we zijn, uh, we zijn nu lekker bezig tegen Hoofdorp. Tegen Hoofddorp zaterdag. En het is uh, de tweede wedstrijd in de, in de serie. Vorige week, of twee weken geleden, hebben ze tegen uh, Zwanenburg gespeeld. Het was vlak voor... Uh, nu gaat Remen... Daar is het buitenkant. Oh, Raymond Wagenberg ging alleen de keeper af, maar stond buiten. Ze hebben tegen Zwanenburg gespeeld, hebben ze 6-2 gewonnen. Nou is dat niet zo'n grote prestatie, want die spelen geloof ik vierde pas. En wij derde pas. Maar nou ja, dat is. Uh, we hadden net een uh, kleine week getraind. Toen komt Zwanenburg en dan heb je nog één training. En dan ga je uh, het Grand Prix-week in. Hè? Ja, zeker. en dan uh, is er geen ruimte voor uh, voetbal? Nee, voor ons geen, zeker geen voetbal. Nee. Uh, ze hebben kunnen trainen bij Geel-Wit dit jaar. Dus om de conditie een beetje pijl te houden. Ja, oké. Okay. En uh, nou ja. Af, uh, afgelopen dinsdag hebben ze geoefend Deze de DSOV. Dat is een eerste klasser, zondag eerste klas. En speelden ze heel verdienstelijk, hé nee. Kijk, dat zijn goede berichten. Ja, dat is echt een leuke wedstrijd. Ja, vandaag dus uh, tegen Hoofddorp. Jij bent bij de wedstrijd aanwezig. Uh, ja, welke, welke klas speelt Hoofddorp uh, dan in? Ook de derde klas, of niet? Die spelen maar de derde klas, ja. Ja, oké. Okay. En uh, ja, de wedstrijd. wordt uh, net 1-0, dus. 1-0 voor uh, Hoofddorp. Dat is nou weer jammer. Ja, ik heb iemand uit Hoofddorp hier in de studio. Die zit helemaal te juichen nu. Maar uh, ja, twee uit Hoofddorp zelfs. Uh. Dus uh, nee. Ja, we hebben het uh, ook uh, dit jaar hebben we een hele nieuwe staf hè, voor uh, SV Zandvoort. Ja, we hebben uh, een nieuwe trainer. Een nieuwe hoofdtrainer. Dat is Habrien uh, Bakkeli. Die was uh, afgelopen seizoen. En het seizoen daarvoor was hij de assistent van Tetsanier. Die heeft nu het stokje overgenomen. En hij heeft nu een assistent. Dat is uh, Ralf Blond. De grote gozer, die uh, was voorheen trainer bij Castricum. En die assisteert uh, Abriem nu uh, langs de lijn en in, op de trainingsvelden. Oké, okay, en uh, Abraham uh, was zelf toch ook uh, voetballer? Ja, uh... ja Abraham heeft nog jaren bij mij gevoetbald. Ja, dat ja. dacht ik. Ja, en, en nou uh, dus dat uh, was, de hoofdtrainer? Dat hij, dat hij bij mij voetbalde, dat was in... Uh, dat de coach was van de tweede. Toen heeft hij daar gespeeld. Ja. Nou, hij heeft niet met mij gevoetbald, maar in, in mijn team. Laat het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ik snap hem. Dus oké, okay, nou ook een uh, nieuwe staf. En uh, wie is uh, Marcel van den Burg? Ook een naam die ik tegenkom. Marcel van den Burg is al jaren eigenlijk uh, de de begeleider, de man die uh, het materiaal verzorgt. En een beetje de papieren regelt voor Abriem, of voor de staf. En dat doet hij dit jaar ook, dat heeft hij het vorig jaar gedaan. Het is de vader van een van de spelers, Rico van den Burg. Je kunt het ook leuk te doen natuurlijk. Ja, nou... Overig, overigens is hij er vandaag niet, want hij is op vakantie. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja. Dat is nog het tijd het, het, het, het van het jaar, hè. Zeker, Ja, sommige mensen gaan juist uh, net in de na-zomer weg, hè. Ja, ja. Maar voor het weer hoeven we het niet te doen, Jan. Want we krijgen volgende week uh, mooi weer uh, in ieder geval. Ja, inderdaad. Ja. En dan gaan we ook eens voetballen. Maar uh, ja, de bekerwedstrijden zijn verder om vijf uur. En vandaag dus om uh, drie uur. Ja. Dus uh, die kunnen we vandaag uh, meenemen. Jij gaat hem uh, voor ons volgen. 1-0 helaas uh, op dit moment. En... Ik schot van Raymond net. Echt net. Maar we hebben ook een aantal nieuwe spelers, hè? Ja, ja, niet vergeten. Of kom je daar straks mee? Nou ja, dat kunnen we straks wel even meenemen. Ja. Mooi, mooi cliffhanger is dat. Uh, de nieuwe ja. spelers, wie zijn dat? Ja. Je hoort het straks. Dankjewel Jan, maar eerst gaan we Chester voor je draaien. Uh. My friends, I'm uh. in London, LA, like it's both my ends. All these M's that I've. For I'm supposed to spend I'm a real player, a no rookie uh, I'ma have my cake if you want this cookie He said, give me that good shit I said, I need 100 K, you're better to book me. I like my money, I like your money I like walk through residual and show money Be a beat the beat up like it stole from me Been a long time since I had no money uh, Please keep quiet when the big boss talking We found love in a penthouse apartment I got drivers, I do no walking Why would I choose when you know I got options? Don't you tell me that it's low I want more Class now, but I used to flying coach tune away, tune away, tune away. Got a million dollar limit on a credit card I spend most oh God. Seen a lamb and a roar, I couldn't decide, so I bought both Oh God. They be talking about net worth, but I bet my net yo gross I want love and dollars Bugatti's and models right, she a hollow, uh, max contract, I'm a baller, she a to the lifestyle, I can use my earrings for ice now, couldn't pick a friend cause they all fine, told her give me both cut the now. don't you tell me that it's no love or money, I a won't, ain't no way I let you take off from it, I a won't, all the bills, all I can feel, let them know, let them know. Me high. I can live in this moment for the rest of time. So stay a little longer, my love. I just can't get enough of all these summer skies. They wash away the darkness from my mind. I can live in this moment for the rest of time. Oh my. I just wanna dive into your love, your love. Like a flash in my head Right here with you is where I'm supposed to be It's like coming home again I just can't get enough of all these summer skies The sun, it brings me up, it gets me high I can live in this moment for the rest of time So stay a little longer, my love I just can't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 Hey, ja, lekkere dansbare hits uh, achter elkaar. De nieuwe single van uh, Zijstal was dat met uh, 21, uh, Sevens En uh, inderdaad, uh, boven en erachteraan hoorde je de Lost Frequencies. Onze uh, uh, zuidenburen uit uh, België komt uh, deze groep. En dat was uh, de single uh, For Your Love. We hebben vanmiddag, uh, ja, ik wou bijna zeggen, de medewerker van het jaar uh, in de studio, uh, Benno. Ja. <laughs> we hebben je even zo genoemd. Uh, Hans, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, jij bent een van die twee mensen uit Hoofddorp waar we het net over hadden. Ja, ja, daarom staan ze ook voor meteen. Ja, 1-0 uh, op dit moment. Uh, <laughs> nou ja, er gaat nog heel veel veranderen hoor, want uh, Sanford gaat gewoon met -Huis, uh, Oh, nou, Jammer ja. joh. Ja. Dan kost het je wel een rondje. Ja, dat geeft niet. <laughs> Mans, goedemiddag. Ja, Welkom goedemiddag in, de, in de uitzending. Leuk dat, je de, dat jullie er zijn. Ja. En wat zijn de plannen, Hans? Nou, de plannen, dat is eigenlijk dat ik weer... Uh, bij, ik maakte mijn uitzending Lunchroom altijd thuis. Ja. I, eigenlijk vanuit de coronatijd ben ik niet meer naar de studio geweest. En ik ga nu gewoon weer live. Ik ga woensdag gewoon weer live vanuit de studio. Dan begin ik woensdag weer. Hartstikke leuk. Dat is uh, veel leuker eigenlijk vanuit de studio. Dus... Ja. Uh, Zeker als je wat gasten krijgt, ben je dat ook van plan? Dat ben ik wel van plan. Ja, ja. Maar dan, moet ik eerst, dan laat ik eerst maar weer eens alles een ja, beetje op precies. orde hebben... dat ik weer weet hoe die schuiven moeten staan. En De zo. blindelings... Uh, ja, ja, ja. <laughs> Dit is wel zo fijn, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, ik heb goede instructies gekregen van Rob... dus dat oh. zal best wel goed gaan. Ja, ja. Je bent ook lid van het uh, Saltwater Koor. Ja. Uh, uh, uh, wat is de naam ook alweer? Dat is de singers. Oh ja, Ja. En die uh, hebben een, een, een feestje dit jaar. Ja, die hebben, uh, de 16e hebben ze een, een feestje in de krocht. Want er bestaan ze twintig jaar. En het is een uh, vreselijk gezellig koor, is dat. Ik ben er al, nou, ik denk al, 15 jaar lid van. Oké. Okay. En uh, ja, daar hebben ze... Uh, een, een, een, de krocht hebben ze dus, zeg maar, afgehuurd. En de uh, kaarten kunnen ze kopen bij uh, de Bruna. Ja, ja. <laughs> ik okay. maak het hele klaar. Ja, hè? natuurlijk. <laughs> daar is dit programma ook voor. Ja, maar ah. het, is een, het is een heel gezellig koor. Het is een, uh, we zingen vierstemmig. En uh, Arno Westerburger, dat is onze dirigent, die arrangeert al... Alle popliedjes die geschikt zijn voor het popkoor. Mm. En uh, het is feestelijk gezellig. Ja, ja. Wij, wij uh, repeteren elke vrijdag van, uh, van 8 tot 10 s avonds Met de tussentijd koffie. En uh, het is altijd heel leuk. Ja. En welke stem ben jij uh, dan, Hans? Ja, de wat, denk je, wat denk je zelf? In de Noord? De noord. <laughs> nee, ik ben een bas. Bas? Ik, ik ben, ben de, la ba de laagste bas, ja. Oh, Oké, okay, wat ja. leuk. Okay. Ja. ja, je zegt een uh, heel leuk uh, koor. Wat maakt uh, de biefspop singers dan zo leuk? Nou, eigenlijk omdat het... Ja, ik kan eigenlijk wel zeggen, het is een familie. Het is altijd gezellig. Het is altijd leuk. En ze hebben een hoop van elkaar over. En uh, ja, dat is eigenlijk toch het belangrijkste. Hmm. En we, we repeteren met een, met een pianiste. Tegenwoordig een pianiste uit, Rus, uit Rusland. Oh. Ja, die woont in Nederland. Oké. Okay. En, en we hebben een drummer. En vroeger hadden we dan ook nog een, een gitarist Dus we hadden een combootje. En dat was altijd uh, erg leuk. Ja, ja, ja, ja. Dat is beter dan met de achtergrondmuziek van een bandje. Dus uh, live is altijd. Ja, drink. ja. Het klinkt het ook, ook veel mooier. Maar, ja, veel beter. Ja, veel ja, ja, ja. beter. Zeg in dat zingen, je bent er 15 jaar geleden mee begonnen. Dat, dat, heeft het je leven nog wat, wat veranderd? Want ze zeggen wel, zingen is ongelooflijk nou, gezond voor je. Het is heel erg goed voor je. Ja. En ik ben dan 15 jaar geleden hier begonnen. Maar voor die tijd had ik ook... Ik heb in een core uit nieuw gezeten. En we deden mee met Nederlands kampioenschappen. Dus we waren best wel goed. Zo, oké. Okay. Alleen ja, beachpop is toch uh, wat anders dan barbershop. Ja. Dat geloof, dat geloof ik ook wel. Ja. Maar Beachpop, uh, dit, je zegt... Uh... In nieuw is, is daar ook een koor van? Is dat een, algemeen, uh, is dat een algemene term voor ja, koor? Ja, eigen, eigenlijk is dat zo. Het is een, dat zijn koren die eigenlijk moderne liedjes hebben. Ja, ja, de moderne genres. Ja. Hè, dat, uh, die uh, in de top 40 zitten. Uh, ja. Kingston en uh, al dat soort zaken. Oh ja, Dus DJ Tess dat zingen jullie ook? Uh, nee, dat zingen we niet. <laughs> <laughs> dat kunnen we niet zingen. Dat laten ze ons over om te draaien, ja, toch? Ja, ja, ja. Zeker. Bottle. Maar wat, uh, wat zit in jullie repertoire? Uh, ja, we hebben... Thank you for the music, bijvoorbeeld. Oh, ja, alle, dat is eigenlijk het afsluitertje. Ja, dat tuurlijk. Is, dat ja. is altijd... Ja, een, uh, ja de, de alle bekende liedjes, eigenlijk. Ja, ja. Ja. En kan iedereen jullie inhuren, eigenlijk? Dat, dat, ze weet, dat een... weet ik eigenlijk. Een... Ik denk het wel. Ja? Als het maar geld oplevert. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dan gaan we uh, buiten de uitzending om uh, even ja, ja, te oh, Ja, dat is goed. Je wil ons inhuren. Dit jaar uh, 20 jaar, Hos, uh, en dat uh, gaan jullie vieren. Hoe gaat dat gebeuren? En wij gaan dat, uh, 16 september, gaan ze dat uh, in de, in de krochtkamers van, uh, van 8 tot een uur of 10. Dan hebben ze een repertoire dat. Uh, met een bandje samen gaan ze dat uh, brengen. En ik heb de dertiende, omdat ik weer live uit ga zenden hier uit ja. de studio vandaan... heb ik een speciale uitzending ga ik maken. Wat leuk. Voor het jubileum in de Bob. De, voor -pop singers. dan komen twee mensen uit het koor komen hier. En dan gaan we daarover vertellen. We gaan hun muziek draaien. En we maken er een leuke uitzending van de 13e. Neem jullie wel CD's op eigenlijk? Hebben nee, we eigenlijk we... niet. Nee, nee, nee. Nu... Zo, zo goed zijn we nou ook weer niet. Ik denk, we krijgen een live op de video. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay. nee. okay, nou de twintigste dus uh, inderdaad, speciaal optreden. Nee, nee de 16e. Oh, de 16e? Gooi ik het nou weer door de war? Uh... Ja, dan zijn ze twintig. Oh ja, <laughs> ja dat is het. Nee, we, niet, weet je wat? We, we starten gewoon de promo even in. Even kijken hoe het ook alweer zat. Nee, nee. de 16 Ja, we gaan luisteren. De Zandvoort heeft een popkoor, de Beat -Pop Singers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater De Krocht. Nadere bijzonderheden volgen nog. Maar schrijf deze datum alvast in uw agenda. Graag tot 16 september. Zeker. Nou, we zijn er... Oh je ja, draait meteen uh, ja. Thank You For The Music. Ja, uh, natuurlijk. Erachter, uh, ja, dat nee, wordt... dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Nee. <laughs> ik heb wel de regie, hè, dat weet je. Hè, ja, gewoon, ja. Uh, nou, deze doen jullie volgens mij ook. Hè, Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Bij de Beach Pop Singers hoor je allerlei uh, platen loskomen, waaronder ook deze hè, die we net draaiden. Elton John en Kiki D en Don't Call Breaking My Hearts. En wanneer was het ook weer? 20 september, hebben ze 16, iets? Oh, 16 september. 16. <laughs> hmm. Nou ja, onthouden. Het nee, de chaos met, is compleet in het 16 september. Ja. Schrijf hem op in je agenda. En 9, het optreden en van uh, de Beach Pop Singers voor 20 jaar. Uh, ja. Die bestaan. 2020, ja, hartstikke Zeker. Blijft. En wat hebben we nog meer allemaal te doen? Nou, volgende week, zaterdag en zondag 9 en 10 september is het weer Vriendenloterij Open monumentendag. Het grootste culturele evenement van Nederland. Duizenden monumenten openen. Dat weekend gratis hun deuren voor het grote publiek en laten zien hoe rijk Nederland is op het gebied van cultureel erfgoed. Het thema dit jaar is levend erfgoed. Dat staat voor de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden... die mensen van huis uit hebben meegekregen... en die zij op hun beurt weer doorgeven aan de volgende generatie. Deze vorm van erfgoed krijgt in deze 37e editie van Open Monumentendag... extra aandacht in en rondom opengestelde monumenten. Nou, en ik heb even gekeken wat er in Zandvoort te beleven valt... Dat is een... Uh, nou, dat is even kijken. Dat is uh, acht, acht plaatsen kan je terecht op o Open Monumentendag. Uh, dat hele weekend. En dat is natuurlijk de uh, openstelling van het raadhuis. Boven en beneden. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Jij komt er nog wel eens hè, bij de burgemeester. Ja, boven en beneden. <laughs> dat bedoelen ze ermee. Uh. Maar de, boven is, zit daar de burgemeester. Ja, uh, ja, normaal gesproken zit daar de raadzaal ook. Oh, hè? de raadzaal. Dus, uh, je, mag, ja. je mag in de raadzaal kijken. Ja, wie o, weet. Spannend. Ja, dan de protestantse kerk. Die is uh, open. En in het raadhuis uh, van Zandvoort worden trouwens verhalen verteld. Dat is natuurlijk ook heel, uh, heel erg leuk. Het Zandvoors Museum, natuurlijk. En de uh, Sint Agatha Kerk, die is ook open. En daar zal ook een heel programma voor zijn. Het is allemaal te veel om op te noemen. Vandaar dat er ook een website is: openmonumentendag.nl. Waar wil je naartoe? En um, nou, dat kan je dus gewoon Zandvoort intikken in Openmonumentendag.nl. En dan komt het programma vanzelf naar voren. Zeker. En, en we zetten het ook nog op de ZFM map oh, Benno. Nou, okay. Dus uh, ga het lezen. Geen paniek, geen paniek. Antwoord is al erg genoeg, dus um, nou, dan hebben we nog een um, wat even kijken wat gaat in november gebeuren in het Taylor Museum, het oudste museum van Nederland. Daar komt een video-installatie van Jacob Gust Steensen, um, eens even kijken, dat is een, uh, een, een kunstenaar uit Denemarken. Vanuit, hij is geboren in 1987, dus een vrij jonge kerel. Het is de eerste expositie gemaakt door Koolser Vator, hedendaagse kunst, Rieke Vos. En zij vroeg deze Deense kunstenaar een zintuigelijke zintuig, en maatschappelijke actuele presentatie te maken in het historisch Pieter uh, Tijdens Museum of Huis. Pardon. En dat ligt natuurlijk naast het Tijdens Museum. Of zit eraan vast. Uh, dus dat is een hele bijzondere uh, tentoonstelling. Wordt dat, dat met een video installatie. En dat, uh, nou, dat is vanaf 17 november weer te zien. En heb je een uh, museumjaarkaart, zoals ik... dan uh, kan je daar natuurlijk gratis terecht. Dat zijn goede berichten, ja, Benno. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, en het laatste, dat is het uh, Vogelhospitaal in Halem Noord. Die houdt open dag. En dat is volgende week zaterdag tussen 10 en 4 uur. Aan de Vergierdeweg 292. En eens even kijken, dat kon heel lang... Uh, heel lang kon je daar natuurlijk niet terecht vanwege de corona en de vogelgriep. Je zou bijna denken dat het allemaal hetzelfde is. En natuurlijk, uh, het uh, hospitaal neemt geen enkel risico dus, uh, voor hun patiëntjes. Dus alles wordt uh, veiligheid voorop. En je kan daar gewoon gezellig kijken hoe ze daar uh, hun werk doen. De dierambulance is daar, informatiekraampjes en diverse kinderactiviteiten... Vrijwillige bestuursleden en medewerkers die vertellen met passie over hun werkzaamheden. Dus heb je iets met vogels, ik zou zeggen ga gezellig langs. Aan de Vigierdeweg, uh, wat zeg ik, 292, dus, dus helemaal in Noord en vind je het niks aan, dan ga je bij de rechts rechtsaf... en dan kom je of bij de voetbalvelden of bij de begraafplaats. Het is maar net wat je leuk vindt. Zeker. Nou, morgen ja. hebben we ook nog de Skelta-race in Oud-Noord. Oh ja. Dat is van, van Soentje, de, de buurtgroep daar... die dat georganiseerd hebben voor de kinderen... Duurt tot uh, 5 uur morgenmiddag. En uh, je kan je vandaag nog inschrijven. Dus, uh, Ik heb het telefoonnummer. nummer. Ja, aan de skelter eens, uh, mee willen doen. Waar kunnen ze naar bellen? Ja, dat is 06 21 21, -21 62. 65, 21, 21, 62, 65. Dus, nou ja, doe lekker mee. Vijf uh, tot twaalf jaar, dan kan je meedoen aan de Skelter race. Dat was weer. He? even ja. de evenementagenda op deze zaterdagmiddag. Straks weer uh, meer uh, voetbal. Nou kwam ik deze plaat tegen, Benno. Ik denk, ja. nou, als je die gaat vertalen in het Nederlands... Dat? dan zou die niet eens gedraaid mogen worden oh. op de radio. Oh. En toch kent iedereen de single. Ja, want hij is van Lily Allen. Hier is Smile... When you first left me, I was wanting more But you were fucking that girl next door What'd you do that for? What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say I've never been on my own that way Just sat by myself all day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 je veux, je lui dis, comme ça c'est réglé, et au petit aussi, enfin si vous en avez, <rire> attends 3 ans, c'est temps et là vous verrez si c'est formidable, Oh formidable Tu wil. formidable j'étais formidable Nous étions formidable. Oh formidable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 Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui, vous êtes ça vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Tous étaient formidables. Leuk om deze weer eens te draaien joh, dat stramai en formidable. Nou, we hopen ook dat het uh, formidabel gaat uh, daar in uh, Hoofddorp. Want uh, om drie uur staat wedstrijd gestart uh, tegen SV Zandvoort. En hebben we het over de bekerwedstrijd. Uh, Jan is uh, daarbij aanwezig. Nogmaals, uh, Goedemiddag, Jan. Hoi oh, ja, Rob. Dus huh? ja, weer. Hey, einde, einde eerste helft, zo'n beetje. Ja, nou, er is niet heel veel gebeurd hoor. Nee? We, we hebben uh, twee goede kansen van Hoofddorp. Uh, maar die zijn eigenlijk goed gestopt door uh, de Nicky Groot. En wij, wij hebben één gevaarlijk schot gehad. Dat is het enige. Is het enige echte waterfijn. Oké, okay, dus uh, weinig kans om er een uh, gelijkspelletje van te maken. Nee, dat zit er nog niet in. Het, no. is, uh, ja, het is ook niet echt heel spannend. Er, is, er gebeurt er niet veel. Het is warm. Misschien ligt de taal wel aan. Misschien de uh, verbennigheid van de jongens. Maar er zijn twee kanten. Is er gewoon niet veel. Nee, zeker. Nee, het is allemaal weer een beetje nieuw Nieuw seizoen, nieuwe start. Ja. En nieuwe spelers ook, hè? Daar hadden we het net over. Want uh, wie zijn onze nieuwe spelers uh, dit jaar? We hebben dit jaar uh, Lux Peenkist is nieuw. Uh, die komt van AFC af. Uh, we hebben Fernando Luis erbij. Dat is uh, een oud profvoetballer. die heeft onder andere bij AZ en Del 2 gespeeld. We hebben Filip van der Linden die is weer terug. Uh, Dex Tucker die is van HBC gekomen. We hebben Ferlen Bauma die is van Reels Dat, Nee, niet Reels Sranong. En uh, daarnaast hebben we bij het aanstellen van de trainers... hebben we er wel op gehamerd dat wij toch wel meer willen... dat er gezamenlijk getraind wordt met de jongens van het tweede. En dat hebben we... ...in de voorgaande voorbereiding al gezien... ...dat, dat er echt niet twee teams samen aan het trainen zijn. En in de oefenbedstrijdjes en de, de training zie je echt dat die jongens meedoen. Want die vinden het ook steeds leuker worden. Ja, want uh, de namen die je nu noemt uh, Jan, komen die uh, voor het grote gedeelte uit het uh, tweede? Nee, dat zijn echt, dat, die namen die ik net genoemd heb, dat zijn echt nieuwe jongens. Echt nieuwe jongens. En hoe uh, komen we daaraan dan? Komen ze zelf of uh, wordt er gescout? Ja, er wordt, nee, er wordt niet gescout. Dus ja, je kent elkaar, er wordt wat gevraagd en, uh, bij HFC wilden er een paar uh, uh, toch wat af, ergens anders voetballen, want ze wisten toch dat ze bij HFC niet, uh, niet verder in het eerste kwamen, omdat het HFC zaterdag is echt een uh, voorbereidend team voor de zondag. En HFC zaterdag was zelfs vorig jaar, dat kan niet kampioen worden, dus echt de spanning is er daar af. Ja. En er zijn er een aantal van dat HBC-team van vorig jaar naar HBC gegaan, en, en een paar naar ons. Oké, okay, nou ja, in ieder geval uh, mooi dat er uh, toch uh, weer nieuwe aanwas ja. is. Want die uh, blijft je nodig hebben natuurlijk, als, uh, als we door willen gaan uh, Jan. Ja, en, uh, we, vorig jaar, we hebben vorig jaar echt wel gezeten met, met twee, drie mensen op, de ja. op dat HBC-team. Ja. Daarnaast... daarnaast hebben we echt een leuke jeugd erbij nu hoor. Dus we zien Kajén-Bok, we zien Jelle. Jelle Daan die er is, Casey, dat is een beer van de Gozer en die speelt in het linksbek. Die deed niet al te best, maar zo krijg je wel steeds jonge jongelui erbij die gewennen om straks gewoon een keertje goed in te vallen bij het eerste. Ja, en dat betekent ook dat de spelers uh, zijn verdwenen. Zitten daar ook uh, grote, grote namen bij? Dat bedoel ik uh, het, eigenlijk ja. de senioren-namen, zeg maar. Nou, uh, Koen Gilsen is gestopt. Alhoewel we net hier op de bank erover hebben dat, die, dat het, het ons sterk lijkt dat hij echt gaat stoppen. Dat hij echt wel weer terugkomt. Dat, en Koen is echt wel een aderlating voor het team hoor. Dat Bud uh, nou, Water zou stoppen. Die, maar die is ook weer aan het trainen geweest. Helaas is die uh, afgelopen deze avond uitgevallen met een zware knieblessuur. En dat gaat waarschijnlijk wel een jaar duren. Maar mm. uh, ja, Kastenvries zou stoppen, maar die voelt ook weer gewoon. Dus ja. Uh... Nee, op zich uh, klinkt het uh, goed, Jan. Dus uh, ja. we gaan uh, ja, de fris tegenaan. Eerst uh, nou, ja, Beek en Hen nog twee, uh, twee weken hier achteraan. Ja. En uh, dan gaat de competitie weer uh, van start. De 23e ja. of zo, hè? Iets in die buurt. De 23 ze beginnen we tegen Hoofddorp. Ja. Nee, sorry, sorry, Ayrmuiden. Ja, oké. Okay. Ja, nu uh, Hoofddorp en dan uh, Ayrmuiden. Ja, yes. Nou, oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. Straks komen we terug uh, bij Jan voor de tweede helft. Okay. Tot zo. Tot zometeen. Sorry, met de uh, long train running. We hebben nog een uh, excursie zo op de valreep van uh, uur 2 uh, Ja, morgenochtend om half negen tot tien uur. Dus een hele korte excursie, maar wel leuk natuurlijk. Anderhalf uur. Eens even kijken, er is een excursie georganiseerd door IVN zuid kermeland En tijdens deze excursie genieten we van het duinlandschap. Het zijn hoe de duinen zijn ontstaan, welke veranderingen um, zich hebben voorgedaan in de afgelopen eeuw. En um, wie zijn hierbij betrokken geweest? Ja, de mens heeft natuurlijk een enorme invloed op de duinen. Zoals ook wordt er gesproken over de invloed van de exoten op de biodiversiteit van de duinen. En welke invloed? Oh, daar heb ik het al over gehad over de mensen. Iedere jaar heeft natuurlijk zijn schoonheid en er is altijd genoeg te zien. En het zijn, even kijken, de duinen, de binnenduin rond bossen... en de ingang Bleek en Berg, dat is het startpunt van het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. En dat is bij de parkeerplaats Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloemendaal. Daar kan je ook vrij makkelijk je auto kwijt. Uh, ja, ik weet niet of je, je nog aan kan melden, maar het is np uitkernemelandnl Daar kan je terecht voor informatie en reserveren aanmelden. Dankjewel uh, voor deze tip, uh, Benno. En uh, nou is het uh, einde meteorologische zomer ja. per uh, 1 september. Maar het uh, weer gaat uh, mooi worden, dus ook voor deze excursie nog uh, voldoende te doen. En er kan, uh... Deze dame wil zingen, de summer is over, maar we hebben nog even wat te goed, hè? Dus ja, ja. Uh, zeker weten. Zo uh, bijna 30 graden volgende week, ja? Het gaat echt gebeuren. The, away with the, the grass that was green is now hay. The summer is over The summer is over